Volkert van der G., de moordenaar van Pimp Fortuyn... komt niet eerder dan in mei 2014 vrij. Ook niet voor een proefverlof, heeft staatssecretaris Teven gezegd. Er gingen geruchten dat van der G. met proeverlof is geweest... maar Teven zegt dat hij niet vrijkomt... voor hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. In 2014 dus. Het blad Autoweek zegt verregaande plannen te hebben voor het organiseren van een autobeurs. Gisteren werd bekend dat de autorij volgend jaar niet doorgaat... en dat het onduidelijk is of de beurs überhaupt nog georganiseerd wordt. De nieuwe autobeurs wordt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar voor het eerst gehouden... en moet aantrekkelijk zijn voor het hele gezin. In tegenstelling tot bij de autorij moeten er ook auto's te koop zijn. Bovendien zou de beurs meer entertainment moeten bieden, zegt Autoweek.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 Aan ah, de BFK's informatie er staan nog drie files. De A1 Amersfoort-Amsterdam. Nog 7 kilometer tussen Naarden en Muiden. Op de A27 Utrecht richting Goorkum. 7 kilometer tussen knopen Eveling en Noordeloos. De nasleep van een ongeluk is dat. Alle rijstroken zijn weer open. En dan gaat het nog altijd langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knopen Ewijk over 8 kilometer. Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland.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 Zeg, beeldend kunstenaar, en de meeste mensen denken aan verf... fijn gepenseeld, grof geborsteld, beelden gehakt uit steen... gegoten in brons, maar denk bij onze gast aan zaken als... Spakenburgse klederdracht, bouillonblokjes verpakt in poëzieregels... babypoeder, dampo, ja, zelfs dikkie-dik. Zeg maar kunst van de totale vrijheid. Hier is Job Koelewijn. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 29 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Job Koelewijn, welkom. Dankjewel voor... Ja, wij, wij hebben je graag aan tafel. En net vlak voor de uitzending hadden we het toevallig over Spakenburg, waar jij vandaan komt. En toen vertelde je dat je moeder, nu 89 jaar oud, nog steeds in, in klederdracht loopt. Ja, dat klopt. Ik denk dat zij bij de laatste generatie is. Ik denk dat de jongste vrouw, die het echt nog dagelijks draagt, nu 70 of 75 is. Dus over een jaar of 20 of 30, dan is het echt folklore en dan wordt het echt toerisme. Ja. Maar als je, als je er nu gaat kijken, dan zie je echt nog mensen authentiek in erachter. Ja. Vind jij het mooi? Ja, het is mooi. En voor mij is het, ja, voor mij is het zo vanzelfsprekend dat, dat die vraag eigenlijk niet uh, bij me opkomt. Omdat ik, ik heb, je hebt je moeder, moeder nooit, nooit anders Nooit gezien. anders als we, we gingen dus op vakantie en dan droeg ze, dat noemen wij dan burger. Dus een, en dat, dat was gek. Ja. Wat droeg je moeder toen ze een burger was? Ja, dat was als we dan op vakantie gingen, wel eens een jurk. Maar... maar niet een joggingpak, toch? Ofzo. Nee, dat, dat, dat, niet, niet een joggingpak. Nee. Dat, was, dat, was dan, dat voelde dan heel gek. Ja. ja, wat grappig. Ik heb begrepen dat jouw moeder... Want de, de mare gaat dat, dat vrouwen uit Spakenburg, maar ook vrouwen uit Volendam bijvoorbeeld... ontzettend netjes zijn en heel goed kunnen poetsen. Jouw moeder heeft heel veel gepoetst, hè? Uh, ja, ja, ja, dat is... Uh... Ja goed, de, de, die mensen, als mijn moeder, die, of, vooral veel sprakebrugse vrouwen... die stonden be, staan bekend op hun properheid. En in de omgeving werden ze heel vaak uitgenodigd door een, rijke mensen... om uh, huizen schoon te maken. Maar het schoonmaken voor, uh, voor mijn moeder en voor die mensen... dat was, uh, dat was geen vernedering, dat was een soort, ethisch, uh, een soort ethiek. Dus er werd enorm goed schoongemaakt. Wat, en... wat is de ethiek van het schoonmaken? Ja, doorgaans als je zegt dat je schoonmaker bent, dat is niet een beroep dat je met je vuist op tafel staat. Ik ben trots dat ik schoonmaker ben. Maar die mensen, dat, ja, heel vaak deden ze dan de wc bij die mensen, smorgens een keer, smiddags een keer, onder het bed extra stofzuigen. Dus dat het brand en brand schoon was. En ja, mijn moeder zei vaak van over een paar weken hoef ik niet meer met de bus, maar dan komt die man mij thuisbrengen. En eigenlijk had ze het dan helemaal omgedraaid. En, en dan ja, was hij dus de toch... baas in huis, feitelijk. Ja, het is toch leuk als, als, mensen dat, als die meneer wat tegen je moeder zegt. Als kind neem je dat toch mee. ja, ja. En, en heb je het meegenomen, deze ethiek? In de zin van dat je ook altijd goed onder het bed stof zaagt. En, nou, ik kom natuurlijk uit Spakenburg. En uh, ja, die mensen hebben toch een soort ethiek van hard werken. En, uh, en een beetje non nonsus En uh, ja, dat is ook een manier hoe ik met, met de kunst omga. En ook in het dagelijks leven. Dus ja, daar ben ik toch wel. ben ik mee, mee doordrongen. En hard werken is een understatement, geloof ik, hè? Jij werkt echt als een paard. Nou, uh, ik zou het geen werk willen noemen, want dat, dat, dat zou een verkeerde bedankt je leeft als een paard? Nou, het is meer. Uh, ik, ik leef in een soort droom. Dus kijk, als het echt werk zou zijn, dan zou het. Dus, ja, het voelt niet als werk. Het is meer een soort. Uh, ik krijg energie aan het werken. Kijk, de reden dat ik het zo lang volloop. Kijk, ik ga. Als ik naar mijn atelier ga, dan is mijn hoofdje leeg. En als ik s'avonds thuis kom, dan is mijn hoofdje ook leeg. En dus, ja, dat is een soort uh, omme in mijn denken. Want als het werk zou zijn. Ja, dat... Dan zou je met een vol hoofd thuiskomen. Ja, dan zou ik zeggen: Ik moet morgen naar mijn atelier. Maar het is toch grappig dat ik nu. Uh, ja, ik ben in 92 afgestudeerd. En. Uh, ja, in principe word ik elke dag als een magneet naar mijn, naar mijn werk getrokken. Dus alleen dat al is al eens. Los van het feit of goede of slechte kunst. Alleen dat is al een soort uh, ja. bijzondere ervaring. Ja. Heb jij dus niet, wat ik bijvoorbeeld wel eens heb, en ik denk velen met mij, dat je na je werk geladen bent met adrenaline. en dat je daar vanaf moet komen? Tuurlijk. In positieve zin. In, we zijn nu in in te ja, de tentoonstelling aan het opbouwen. Dus ik, ja, ik ben nu een beetje stoom opblazen. Maar een uur geleden zat ik nog helemaal voor. Uh, ja, dat is natuurlijk ook spannend. Ja. Nee, dat, dat, dat zit er natuurlijk heel. Hè. Dat is ook een beetje. De spanning van het vak ja. af en toe. Luister, als u kunt reageren op alles wat Job Koelewijn zegt... U kunt hem vragen stellen. Het mag over alles gaan. Het mag over de kunst gaan in het bijzonder. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Er komt een, een mooie expositie in Galerie Fonds Welters in, in de Amsterdamse Jordaan. De vijfde solo tentoonstelling van Job Koelewijn, de kunstenaar. Zeer gerenommeerd kunstenaar, binnen- en buitenland bekend. En onder andere vanwege een van ja, zijn debuut, zou je kunnen zeggen... was die afstudeer, dat afstudeerproject. En dat cirkelde allemaal rond dat Spakenburg en dat schoonmaken. Sterker nog zijn eigen moeder en ik dacht ook tantes figureerden Klopt. daarin, of dat is niet eens figureren, die speelden daar een zeer belangrijke rol in, want die poetsten... Het uh... nee, die, die, waren, waren vier dames, mo mijn moeder en haar drie zussen, en die heb ik uh, op, een, op een maandag meegenomen, maandag schoonmaakdag. Dat was wel een bewuste keuze. Ik heb eigenlijk Je ik meegenomen ik... naar, naar het paviljoen ja. van de biennale. Uh... Nee, nee, of... nee, naar het Rietveld. Na, naar het Rietveld. Dat, dat was het. ja. Dat... ja. Nee, ver was ik toen nog niet. Nee, maar voor dus... mij was het toch een belangrijk moment, want ik was eigenlijk al die tijd schilder en, uh, en die schilderijen waren eigenlijk niet goed genoeg vond ik zelf, inwendig. En ik had toen meneer Rietveld ook bestudeerd en die had ook een soort nuchterheid. Maar wat eigenlijk veel, wat erg bepalend geweest is voor die keuze dat is bene door Amerikaanse kunst. En het was... Uh... Ja, toen had ik het er niet in het derde jaar. Mm -hmm. En toen was de, de danseling The Horn of Plenty. En toen werd het voor het eerst... Ja, het gaan, uh, met Jeff Koons en Ashley Pickett. Toen... Yeah. En toen ik door die tendensling liep... toen zag ik dat de Amerikaanse kunst... zich totaal niet schaamde voor een Amerikaanse cultuur. En toen begreep ik dat ik... Uh, waar ik waarom zou ik me dan wel schamen? Voor mijn eigen cultuur. En dat was eigenlijk een beetje het omslagpunt dat ik de moed had om naar mijn eigen cultuur. En toen kon ik dus mijn moeder... gewoon als... Ja, die ik een veel belangrijke icoon van dan Mickey Mouse... kon ik al inzetten in mijn eigen werk. Ja. En het is ook grappig om te ontdekken dat... Uh, ja, ik, ik ken mijn moeder natuurlijk al 30, 40 jaar. Maar ik, ik had haar nooit als kunstwerk beschouwd. Maar plotseling nam ik aan mee. En die hele kun... Ja, plotseling was het een kunstwerk. Want zij ging in klededrag samen met haar zus. Ja, ze liepen en... natuurlijk al in kleden Maar ik heb ze gewoon eigenlijk heb ik ze meegenomen. Wat ze altijd doen... Schoonmaken. schoonmaken. Dus hebben dat gewoon uh, schoongepoetst. En ze waren eigenlijk zo. Want ze gingen naar het toilet in de Rietveld, die waren zo vies. Dus midden om vijf uur <lacht> hebben ze het toilet ook <lacht> nog even schoongemaakt. Om maar aan te geven dat ze. Hey, wat is dat hier vies? Ja. Dus ja, mensen met een oprechte passie, heet dat dan. Ja. Ja. We gaan, gaan het hebben over je tentoonstelling. Mensen, u kunt thuis trouwens reageren op deze uitzending... via radiokunstof.nl, het gastenboek van onze website... of twitteren, hashtag Radio Ik praat met Job Koelewijn, hij is beeldend kunstenaar. Vanaf morgen is er oud en nieuw werk van hem te zien... in Galerie Vonds Weltes in, uh, in Amsterdam. Het is de vijfde solo tentoonstelling en draagt de titel Collage Storyboard... en brengt twee werken samen, een boekproject van jou... noem ik het even, heel kort door de bocht, sinds 2020 zes registreer je elke dag uh, uh, je stem. Terwijl je 45 minuten lang voorleest uit boeken. Boeken met een vaak filosofische of levensbeschouwelijke inslag. En die boeken zijn in een wandkast te zien. Met daarop de cassettes met jouw stem. En dan is er ook te zien collage storyboard. En dat is het nieuw werk. Nou, laten we gewoon maar met dat nieuwe werk beginnen. Dat, dat heb ik vanmiddag eigenlijk in wording zien. Ja, want het is ja. bijna af. Het is bijna voltooid. Morgen vroeg moet het helemaal... Af zijn hangen. V probeer te beschrijven voor mensen die naar de radio luisteren en dus geen enkel beeld hebben. Wat zien we? Nou, het, uh, het, uh, het uitgangspunt was uh, 1,86 meter, 86, dat is mijn eigen diameter. En daar heb ik zeg maar, een aluminium, wit aluminium cirkel. Die heb ik aan de, de muur opgehangen. Toen heb ik uh, elke keer heb ik een, een tekst die in de afgelopen 20, 30 jaar belangrijk voor me was, over een filosoof. Dat heb ik zeg maar, uitvergroot tot die 1,86 dat hebben we er elke keer met spuitlijm opgespoten. En toen heb ik op drie meter afstand heb ik een, een camera, een statief in de muur vastgezet. Daarop een fotocamera. En ik wilde dus helemaal ja-ringen snijden. Dus we zijn begonnen in het midden van de cirkel een ringetje. Dat gefotografeerd en dan steeds naar buiten zo gesneden. Ja. En als je maar lang, lang genoeg snijdt, dan wordt die ring steeds dikker. En als je dat... En ik kreeg natuurlijk heel veel foto's... Dus het, de film en het fysieke werk, die staan met elkaar in balans. Ja. En je hebt kunnen zien dat er, nu, dat er nu ongeveer anderhalve centimeter papier op zit. Dus uh, dat is Hoeveel lagen is dat? Ja, ik weet het niet. We hebben het niet meer bijgehouden maar het is echt. Ja, het was echt monnikenwerk. Want het is echt heel dun papier, krantenpapier. Nou, er zijn er, er, zijn er twee. Ja. twee cirkels. Dus ja. De ene cirkel, dat gaat over het leven. En die andere cirkel dat gaat. Uh, ook over het leven, maar dan de dood. Dat is, die heb je gemaakt met onder andere met, met een collage van, van rouwadvertenties ja. uit de krant. De levenscirkel vormt uiteindelijk ja, die, die hele grote jaarring, uh, zou je het kunnen ja, ja. zeggen. Uh, waarin we dan de kop van Spinoza uh, herkennen. Als, je, als, als laatste beeld. Als laatste beeld, als je enige afstand neemt. Als je enige afstand neemt. Waarom, waarom, heb je het, waarom heb je het aan Spinoza gewijd? Nou, het werk is niet alleen aan Spinoza gewijd. Maar uh, Spinoza heeft me wel. Uh, uh, na een lange, lange tijd van bestuderen heeft Spinoza me laten inzien dat het begrip tijd. dat het, uh, dat het toch wel iets verder strekt dan dat dan ik en wij doorgaans denken. En een van de pijlers van zijn denken is dat. Uh, kijk, het begrip tijd verbinden met je eigen existentie mm -hmm. dat is eigenlijk een kardinale misopvatting. En toen ik dat twintig jaar geleden los, toen dacht ik, waar heeft die maat over? Maar nu begrijp ik dat, uh, dat het inderdaad een, mis, een misvatting is. Want dat zou dus betekenen dat ik er niet meer ben. Dat mijn tijd stopt wel, maar de tijd die tikt gewoon door. Dus, uh, en voor hem is het dus, uh, hij heeft het steeds over het principe van de eeuwigheid. En in die collage zie je zeg maar een pendule, die, die beweegt. En het gezicht van Spinoza ja. kijkt over de tijd heen. Waarom is dat zo'n belangrijke ontdekking voor jou geweest? Dat uh, de mens daar niet al te veel illusie over zou moeten hebben, over zijn plek in de tijd? Nou, ik ben niet zozeer. Ik ben niet zozeer met de mens, maar meer, meer met mijn eigen ontwikkeling. En ja. meer met mijn. Uh, ja, ik ben toch wel een kunstenaar. En uh, ja, gaandeweg uh, ga je manier van denken ontwikkelen. En je gaat je verhouding toch steeds. Om de vijf jaar uh, ga je helder verversen. Kijk, de eerste keer dat ik bijvoorbeeld Spinoza... Helden verversen. Ja, er komen er gewoon nieuwe helden. Kijk, de eerste keer dat ik Spinoza las, toen was ik 29. Toen had ik er twee bladzijden van gelezen. Toen heb ik het boek dichtgeslagen. En ik dacht, ja... Ik kan hier niks mee. Dit past niet in mijn wereld. En toen heeft het zeker tien jaar geduurd. En toen begon ik het boek wat beter te begrijpen. Maar wat een belangrijke beslissing geweest is... in mijn kunstenaarscarrière... dat is, zeg maar, op 1 februari... In februari 2006 heb ik een uh, ethische beslissing genomen. Door, uh, door elke dag te gaan lezen hardop. En, uh, en door een boek te lezen en van bladzijde de 1 totdat het uit was. Want daarvoor, die 10 jaar daarvoor, of die 15 jaar daarvoor... toen had ik een soort idee dat ik een, een modern man was. En dan kocht ik altijd een stuk of 5, 6 boeken. Die sloeg ik op op verschillende pagina's. En dan was ik ooit aan het sap lezen, van ja. fragment naar fragment. Zoals heel veel mensen lezen. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Uh, ja, dat, ja dat, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, ik wil weten wat er werkelijk in die boeken staat. En toen heb ik uh, als een soort beslissing, als een soort ritueel. Ik koop een uh, goedkope cassette recorder. Ik, uh, ik, ik druk op play. En ik begin te lezen. En als, die, als het cassettebandje afgelopen is... dan ga ik de volgende dag verder. En, uh, Elke dag? Nou, op 1 februari had ik het statement gemaakt naar de wereld. Op 2 februari had ik al niet gelezen. Ja. En, ik, en ik doe het nu Ja, Maar je kunt zien, het eerste, de eerste vier, vijf boeken was ik steeds aan twijfel. twijfelen. Ik kreeg pijn in mijn hoofd. En ik kon me niet concentreren. Maar uit het het 54 boek werd uh, ik toch een beetje boos op mezelf. Ik dus je, je kan er van 45 minuten een boek lezen. Suf het. En, uh, en op een gegeven moment kwam ik echt over het dooie punt heen. En toen begon de, de rijkdom van de, de beslissing begon er langzaam duidelijk te worden. Ja, want wat is die rijkdom van de beslissing? Nou, er zitten een aantal uh, interessante aspecten aan. Eén uh, bijvoorbeeld... Kijk, als ik vroeger een dik boek las, of een dik boek zag... dan dacht ik, tjee, ik moet het allemaal lezen. Mm -hmm. Maar omdat ik nu besloten heb om maar 45 minuten te lezen... maak ik dat eigenlijk niet uit. Want ik lees toch maar 45 minuten. Ik doe wel wat langer over het boek... En uh, in de praktijk blijkt ook uh, dikkere boeken is eigenlijk veel beter, want dan leer je de auteur veel beter kennen. Mm -hmm. Kijk, als wij straks, als wij elkaar elke week ontmoeten, dan krijg ik ook een ander gesprek. Mm -hmm. Elke dus dat, week 45 minuten. Ja, bij wijze van spreken. En uh, een ander aspect is dat uh, ik die, uh, die, ja, die cassettebandjes. Dus, want ik, ja, ik lees moeilijke boeken. En uh, Spinoza heb ik bijvoorbeeld pas, die begon ik pas echt te begrijpen toen ik dat boek gelezen had. En toen ik die bandjes over en over begon terug te luisteren. En toen begon de rijkwijd en de diepte... begon uh, ja, heel langzaam tot me door te dringen. Ja. En, uh, dus daardoor kreeg het eigenlijk meer waarde en meer betekenis? Het kreeg meer waarde en betekenis. En, en ook die tijdspannen van 45 minuten... dat was ook belangrijk, want dat is eigenlijk... Uh, kijk, had ik gezegd anderhalf uur, dan was het, dan was het werk geworden... Want elke dag anderhalve uur lezen. Je ervaart dit als een, als, als maar een die, die lezen. En, wil, hoor. Ja, nu ben ik eigenlijk... Ik noem het nu trouwens high definition reading. Een jaar ja. ge, sinds een jaar geleden. Want ik weet precies wat ik heb gelezen. Ik kan het terugluisteren. Je kan mij daaraan toetsen. Dus, uh, en ja, het is een soort... Uh, ik heb wel een hele makkelijke opgave dan als we het over toetsen hebben. Ik laat even een stukje horen. Ja. En dan ga jij vertellen wat je hier aan het lezen was. Ik weet zeker dat je het weet. Dualiteit. Wat het wezenlijke van een rebel is, zijn eigenlijke transformatie is de vrijheid die je individualiteit heeft van je eigen verleden, van je godsdienst, van je land. Wat het wezenlijke van een rebel is, zijn eigenlijke transformatie is de vrijheid die je individualiteit heeft van je eigen verleden, van je godsdienst, van je land. Meditatie kan je helpen een individu te worden. Want alleen een commune van individuen die hun geestelijke vrijheid hebben bereikt, die elke brug naar hun verleden hebben afgebroken, kan haar blik op de verst afgelegen sterren gericht hebben. Iedereen is op zijn eigen manier een dichter, een dromer, een mythicus die mediteert. Totdat we zover komen dat we de hele wereld kunnen vullen met deze soort mensen zal de wereld slechts van de ene tyrannie in de volgende overgaan. Een volstrekt zinloze aangelegenheid. Jij bent de hoogste prioriteit. Ga naar je centrum. Vind je eigen zelf, word een rebel en steek zoveel mogelijk andere rebellen aan. Als waartoe jij in staat bent. Dat is de enige manier waarop je kunt meewerken voor de mensheid van de toekomst, een gouden toekomst te scheppen. Je hebt het herkend, hè? He? Tuurlijk. Het was? Ja, dit is van Osho de Rebel. En, uh, en Osho ben ik eigenlijk... Uh, ja, ik besloot, die heb ik besloten om niet meer te lezen. Omdat uh, ik heb twee boeken van hem gelezen. En in wezen is het een, uh, is een interessante denker. Maar hij is... Uh, ten eerste is hij erg narcistisch. En wat het probleem met zijn boeken is... Hij heeft uh, zelf nooit geschreven. Dus hij dicteerde... En dat werd er andere mensen opgeschreven. Ja. En dit is inderdaad wel een interessant stukje. Maar als je zijn boeken langer leest... het is, uh, het is niet echt helder. En, uh, ja, want ik, ik vind hier wel zinnen als ga naar je centrum, vind je zelf. Da daar gaat het heel erg om, hè? Ja, kijk, als je een beetje thuis bent in de, in de filosofie van de mystiek... en sla een uh, wille willekeurig boek van de sufis op van 2000 jaar geleden. Kijk, al die dingen... Daar kom je allemaal uh, tegen. Die dingen overlappen elkaar. Ja, dat klinkt, het klinkt wel heel mooi... Wat en het is zeker een, echt een, een bijzondere man. Maar... maar ben je er ook een beetje klaar mee wat dat betreft? Uh, nou, niet, niet met dat, uh, kijk, dat, dat Oosterse gedachtegoed. Dat, ja, dat is enorm interessant. Maar Lao Lauwetzee, dat is eigenlijk uh, de grondlegger van het Taoïsme... die is eigenlijk veel authentieker... En het is eigenlijk veel diepgaander. Ja, nou die, dit boek, dit was het eerste wat je deed. Dit ja. was het allereerste wat je voorlas uh, op 15 februari 2006. Ja. De dag daarna heb je meteen verzaakt. Maar in ieder geval toen zat je ja, op dat de boeken. Was... Zat, je, zat je dat te doen. En uh, je bent daarmee doorgegaan. En al die boeken die, die staan uh, nu in, in, in, in, in, in, op die planken. Met daarop die cassettes die je allemaal ingesproken ja. hebt. Al die dat, dat is sowieso voor jouzelf een machtig interessante uh, avontuur van de geest. En een training geweest. Nee, nee, dat gaat door. Dat is dat niet... ga... Ja, nee, het is Dan nog niet voltooid. Het. het is uh, everlasting, hè? Dit, dit, Hier stop je voorlopig niet mee, hè. Nee, dat, dat, dat zou verkeerd zijn om te zeggen van... Uh, ik doe het nog drie jaar. Nee, het is meer van... Ja, het is net als... Uh, ja, ik ga, ik, ik, ga, ik ga nog drie dagen ontbij. Het is gewoon onderdeel van mijn leven geworden. ja. ja. En, uh, maar het was wel een hele andere manier om te communiceren met je publiek. Want daarvoor nam je ons mee in, in, uh, in, in evenementen, in, in gebeurtenissen... van ruiken, van zien, van voelen. En, en dit is... Dit... Hierin ben je, lijkt het alsof je meer in jezelf gekeerd bent. Klopt dat? Um, nou, eigenlijk, eigenlijk wel en eigenlijk niet. Kijk, toen ik... Uh... Een paar jaar geleden een paar jaar was ik aan het lezen en toen begreep ik ook dat... Kijk, uh, die cassettebandjes, die hebben ook een mooie vorm. Ik ben natuurlijk een estheticus. En het, uh, het fysieke aspect is natuurlijk ook belangrijk. Ik kan aantonen dat ik het gelezen heb. Mm -hmm. Het zijn mooie torentjes. Maar in wezen, uh, in, in de aankondiging werd het gezegd dat ik uh, poëzie en bouillonblokjes heb uh, verpakt. En dat was eigenlijk... Uh, die bouillon was natuurlijk een bewuste keuze. Want als het dat snoepjes waren, dan was het een ander werk geweest. Want mm -hmm. poëzie is een ge geconcentreerde energie en bouillonnen ook. En die poëzie werd dan doordrenkt met die bouillon. En uh, ik kan ook tegen, me, uh, tegen me dag, mezelf elke dag zeggen, oké okay, ik lees boeken, ik kan het ook anders zien. Ik wil elke dag een, een cassettebandje vullen met mijn stem, ja. drinken met mijn stem. Ja. Wat is er met jouw stem? Want jij zei uh, vlak voordat we de uitzending begonnen tegen de technicus. van ik heb een hele zwakke stem. Nou ja, mijn, mijn linker. Ik, ja, Long? Die functioneert maar voor de helft. Dus. Uh, ja, mijn stem is gewoon erg zwak. Ja, misschien moeten we daar iets meer tekst en uitleg uh, voor geven. Uh, de, want de geboorte van jouw kunstenaarschap ligt ongeveer 28 jaar geleden... toen je een gruwelijk auto-ongeluk beleefde... Uh, op de intensive care terechtkwam, geloof ik, daar drie maanden lag. Uiteindelijk nog een jaar in zo'n verschrikkelijk corset, hè? Ja, uh, in zo'n lang... zo hallofrem. Ja, nee, ging, uh, niet een heel jaar, maar ik heb er een Langduren. jaar gerevaliderd. Ja, revalidatie, weer alles opnieuw moeten leren enzovoort... En eigenlijk was dat de geboorte van je kunstenaarschap. Mag ik het zo zeggen? Uh, ja, in wezen... Terwijl je ja. verlamd was voor, voor, de, voor een deel van je lichaam. Ja, dat kunstenaarschap kwam misschien een paar jaar later. Maar het was wel heel frappant dat ik... Uh, na dat ongeluk kwam ik weer in de werkelijkheid. En, ja, ik was wel verlamd. Maar ik ervaarde de werkelijkheid heel intens. En voor mij was het een heel erg... Uh, ja... In het westerse denken noemen ze dat een soort epifanie. We mm -hmm. ken dat woord toen niet. Mm -hmm. En de boeddhisten noemen dat een satori. Maar het was. Uh, een verhevigde uh, ja, gebeurtenis een soort, uh, is dat, hè, epifanie? Ja. En, uh, dus ik kon, ik kon het niet zo goed plaatsen, ook een beetje. Het klopte niet met mijn fysiek. Ik was er natuurlijk niet blij dat ik verlamd was. En dat heb ik natuurlijk een lange tijd gehad om had hem te verwerken. Maar ik had een enorme energie om, uh, om in het leven te staan. En, uh, en toen ben ik eigenlijk. Uh, mijn eerste kunstwerk was eigenlijk... Ja, ik zat in, uh, in de Hoogstraat, dat is daarin van die datacentrum. Daar zat iedereen in een rolstoel. Dus daar heb ik eigenlijk één tekening gemaakt. Ook met duizenden rolstoeltjes. Maar toen heb ik ook besloten... om eigenlijk daar geen werk meer over te maken. Omdat ik, omdat ik iets anders ervaarde had over de werkelijkheid. En uh, ja, waarschijnlijk heb ik dat toch he heel goed gevoeld. En uh, ja, we hebben het alles. Eens... Kijk, mijn derde tentoonstelling bij Fons Weltus. Is kijk dat moment, ik ben vijf jaar schulder geweest. Uh -huh. Kijk, en als je schulder bent, dan heb je de werkelijkheid... en je gaat naar je atelier en je maakt daar een, een schilderij van. En het is eigenlijk een representatie van die werkelijkheid. Ja. En voor mij was dat een enorm dilemma. Want de werkelijkheid is al zo intens. Dus als ik daar een schilderij over ga maken, dan, is het, dan wordt het eigenlijk minder. Dus ik dacht, ik moet dichter bij de werkelijkheid blijven. Dat is dus de reden dat ik dat er niet want het is gewoon in de werkelijkheid. Ik heb er geen schilderij over gemaakt. Ik heb die mensen echt meegenomen. Die mensen en waar we het zo straks over hadden, ja. de dus Spakenburgse familie, die is gaan, gaan, gaan schoonmaken. Ja, voor mij was dat een soort van moment van: ja, hier wil ik het over hebben. Ja. Wat, maar ik wil even naar die epifane toestand waarin jij verkeerde. Toen je, toen je geharnast was, als het ware. Althans, je lag volledig aan banden natuurlijk. Je was verlamd voor een deel. Uh, aan de linkerkant hè, van, je, van je lichaam. Uh, maar je moest ook alles weer opnieuw leren. Uh, heeft dat te maken... dat je dit bij jezelf hebt ontdekt, als het ware... dat je in een isolement verkeerde? Uh, nou, niet zo, kijk, ik moet, ik moet, kijk... Ik heb een nek... Ik heb certificaal 4 heb ik gebroken. Dat is heel hoog. Kijk, Als dat echt gebroken is... als die zenuwen gescheurd zijn... Dan kun je nog zoveel wilskracht hebben, maar dan ben je gewoon verlamd. Dus, uh, kijk, de eerste vier maanden was ik totaal verlamd. Uh, na de vijfde maand kwam er weer gevoel terug. Dus dat was ook weer een beetje hoop. Dat was natuurlijk ook prettig. Maar dat, uh, dat is niet zozeer een isolement. Het is meer van dat je, uh, ja, dat ik misschien die ervaring gekregen heb. En uh, heel veel mensen krijgen misschien een ongeluk. Maar het is misschien zaak dat je dat, dat op de juiste wijze interpreteert. En voor mij is dat. Uh... En ik ben ook weer naar dat moment toe van die, van die intense, intense ervaring van de werkelijkheid. En ik heb er ook wel eens met boeddhisten over gesproken. En die zeiden van. Uh... Ja, kijk, dat, dat was waarschijnlijk geen make-up ervaring, maar een werkelijke ervaring. Uh -huh. En het is. Waarschijnlijk heb je begrepen dat het water nat is, zoals we dat noemen. Kijk, de meeste mensen zijn me van de ene hoofd naar de andere. Zonder te begrijpen als het water nat is. Maar als je beseft dat het water nat is. Ja, dan weet je dat steeds weer terug. En dat is eigenlijk een... Uh... Naar nou, die verhevigde toestand weet je dan terug. Ja, verhevigd, dat, is, dat, is, dat klinkt al een beetje geladen. Het is meer van... Uh... Ja, het, het is er gewoon. Dus verheven is al een beetje... Dan zou het, al iets... het is eigenlijk ook helemaal niet zo bijzonder. Maar... Het is wel grappig dat je daarin nu heel erg sterk refereert aan het boeddhisme. Terwijl je daarvoor, in het leven daarvoor, de 22 jaar daarvoor, toch... Uh... Opgroeide in een, in een streng christelijk uh, Spakenburgs uh, dorp. dorp en ook wel gezin. Uh, is, is die omslag, uh, loopt die ook parallel, de nou, Nee, nee dat, dat is eigenlijk niet zozeer een omslag. want... Uh, of is dat een doorgroeien? Kijk, kijk Jezus, Jezus op zich was natuurlijk een hele interessante verhuur. Niet de christenen, maar Jezus is natuurlijk een hele. Dat is ook een rebel, die, die was authentiek. En die, ja, die was ook spiritueel. Kortom, je ziet dat in één lijn. Ja, die dingen, die dingen overlappen elkaar. Mm -hmm. dat, dat, dat zie ik op, uh, absoluut. En, uh, maar natuurlijk heb ik altijd al... Uh, kijk, dat lezen bijvoorbeeld... Ja, wij, wij lazen bijvoorbeeld altijd naar het eten. Naar het warm eten lazen wij elke dag ook. Uit de minuutien. Bijbel? Uit, uit de Bijbel. Dus die vragen, daar word je dan mee doordringd. En, uh, dus daar, dat lezen kwam er eigenlijk ook al terug. En uh, volgens mij nog steeds in de beeldende kunst... Dat het, uh, ik denk dat 60 of 70 procent van de beelden kunst zijn. hebben een katholieke achtergrond. Kijk, ik heb een protestantse achtergrond. Kijk, een beeld zegt mij niet zoveel. Ik moet een tekst lezen. En dan, en dan denk ik erover na. Nou, wij spraken met, met, met een oud dorpsgenoot van je, Jan Kok. Want dat is een collega van ons bij, uh, bij de NTR. En hij komt dus ook uit Spakenburg. En hij meende dat jij na het ongeluk je naam van Jacob in Job hebt veranderd. Ja. Is dat zo? Ja. Heeft dat te maken met de bijbelse betekenis van de, van de figuur Job, de man die, die, die ja, dat... zo eindeloos op de proef werd gesteld en uiteindelijk is het allemaal in kan en kruiken gekomen? Maar... Nou, dat was ook al een beetje dat, uh, heel veel van mijn vrienden noemden mij al Job, dus het was een beetje Jacob-Job, dus dat, mm. dat liep al, een, of mijn moeder noemde me Jaap, dus dat liep al een, dat liep al een beetje door elkaar heen. Maar toen, de, ja, na dat ongeluk, toen ik al een keer... Toen zei, ja, nu ga ik mezelf Job noemen. Maar dat, ja, dat was ook een beetje een soort spelletje, maar goed, als je dan... Maar je bent ook op de proef gesteld. Ja, goed. ja maar goed... Over dat soort dingen wil ik, daar ben ik altijd heel voorzichtig mee, Want het kan heel snel uh, ja, in, uh, in, in een verkeerde hoek belanden. Welke, wat voor hoek bedoel je nou? Ja, dat je daar allemaal uh, bijzondere dingen aan verbindt. Kijk, ik heb gewoon een ongeluk gehad. En daar moet ik de rest van mijn leven mee worstelen, maar die, die, die ongeluk heeft jou gebracht, ja. uh, om met Wim Keizer te spreken, in, in die zin een schitterend ongeluk. Het uh, heeft je uh, gebracht uiteindelijk dat je in het kunstenaarschap... Ik word er natuurlijk ook elke dag mee geconfronteerd. Dus, uh, in, de, in de zin van beperking? Fysieke beperking. Dus ja, dat, dat maakt me ook altijd een beetje bozig. Op, op, op iedereen, op de hele wereld. Dat houdt mijn geest ook een beetje scherp. Kijk. Hey, alle dingen kosten me toch moeite. Ja. Simpele dingen. Ja. Dus dat, ja, dat, dat houdt ook in staat van alertheid. Maar ook dat die... Uh, je mag dan op een bepaalde manier beroemd zijn. Af en toe een stuk over de, over de krant. Maar dat houdt het niet bij die ervaring die ik gehad heb. En uh, ja, kijk eens... Uh, ik, ik heb een jaar in de rolstoel gezeten. De eerste keer staan. Ja, dat is wel iets anders dan een stukje in de krant. bij spreken. Ja. En voor mij zijn dat toch heel van die... Ja, dat zijn toch hele... Uh, primaire dingen, die, ja, die kan ik niet vergeten. En dat, daar komt, denk ik, die energie uit voort. Maar je hebt dus zowel een enorme fysieke training uh, achter de rug... want anders dan kon je nu, wat je nu doet... je theekopje niet oppakken en naar je mond brengen. Dat is natuurlijk een enorme uh, beproeving geweest... maar ook een, een keiharde training. Maar je bent nu ook op filosofisch uh, uh, gebied, als je het zo kunt zeggen... ben je ook waanzinnig aan het trainen, met die boeken bijvoorbeeld... Ja, maar, maar dat is toch... Ja, dat heb ik in principe gewoon... Uh... Dat is wat je zocht ook, of? Nou, dat is in principe ook natuurlijk gewoon... Uh... Ja, je... Iedereen zou dat kunnen. Kijk, iedereen kan op play drukken op een cassette recorder. Uh -huh. Kijk, maar niet het... iedereen doet dat, dat weten we. Nee, maar in, in principe is dat niet bijzonder. Iedereen kan een boek kopen, iedereen kan op play drukken en kan dat doen. Of je dat, die wilskracht hebt. Maar in wezen heb je daar geen talent voor nodig. Dat, dat vind ik er heel belangrijk aan. En, en door die boeken te lezen, ja, dat, dat toetsen van de geest... Ja, dat, dat is ook een soort verslaving. En, uh, ja, dat, ja, die helderheid van de geest niet, niet door drugs of door, uh, door iets mechanisch is... maar door, door zuiver te toetsen met die, met die boeken. Ja, ik heb bijvoorbeeld Immanuel Kant. Ik weet het heel goed dat ik dat boek kocht met een vriend. Ja, de filosof. En kritiek, de kritiek of Pure Reason. Als je dat boek, nou, als je dat boek op laatste... Naar één plaats dan heb je het gevoel dat, er een, uh, dat iemand met, je, met, met zijn knokken gevest in je hersenpan. En elke regel draait hij om. Daar krijg je echt hoofdpijn van. Nou ja, dat boek zit nu ook op dat paneel. Maar als je een man op mijn kant... Ja, als je de rijkheid van ze denkt, als je daar iets van begint te begrijpen... Ja, die man die is, die is fantastisch. Dus ja, voor mij zijn het dan... Ja, dat, is, dat, ja dat, dat zijn de echte overwinningen. En een man op kant, dat is... Kijk, woorden hebben echt betekenis. Als, als zo'n grote denker, pas op zijn 46e, het daadwerkelijke begrepen tussen neiging en deugd. Kijk, woorden hebben echt betekenis. Probeer mij dat eens uit te leggen. Neiging of deugd? Ja. Ja, om het heel oneerbiedig te zeggen. Kijk, als je naar de Rietveld gaat, dan na, na twee weken zeggen de docenten in het basisjaar. Eén van jullie zal het waarschijnlijk redden. Als, als beeldend kunstenaar. ja. Dus heel veel mensen hebben een neiging om kunst te maken. Of een neiging om iets te doen. Maar deugd betekent dus dat je, als je dan tegenslag krijgt... of je voelt weerstand of het lukt niet... kijk, dan begint het eigenlijk. Dus, dus, dat, dus dat lezen, dat is, dat is geen neiging, dat is een soort deugd. En de volgende stap naar neiging-deugd, zegt Kant... dan kan het een maxim worden. Dus een soort van uh, een pijler waarop je je leven berust. En voor hem was dat het denken... En dat lezen is voor mij een soort, dat is een maxim geworden. En dat geeft, dat voelt dat niet wer, als werk. Het is een soort, uh, ja dat is, het is eigenlijk prachtig om je te toetsen met die mensen. Ja. Dus, eh, en het is dus echt een pijler onder je bestaan geworden. Ja, en een pijler die ik helemaal niet voel. Kijk, als je die twee panelen nu ziet, en jij zou dat binnen twee weken moeten lezen, dan is het een straf. Dus dat idee van tijd. Dan is het huiswerk. Dan is het huiswerk. En dat is het vooral niet bij jou. Net nu... zo goed als naar het atelier gaan en weer weggaan. Uh, daar zit, dat, dat, is ook niet, dat beschouw je ook niet als puur werk. En nu nu moeten, we, moeten, we, moeten we terug naar de vraag die je net bestel, stelde over Spinoza, over tijd. Ja. Kijk, gaandeweg is het begrip tijd. Uh, kijk, ik ben niet langer haar knecht. Maar ik begin een beetje haar meester te worden. Want die cassettebandjes, hoe langer ik leef. Hoe langer dat project duurt in tijd, hoe interessanter dat wordt. En die cirkels, waar ik dus elke keer een nieuwe laag op zet. Want ook al worden ze verkocht. Ik zou proberen dat, dat ze elk jaar terugkomen. En dat dat gewoon doorgroeit. Dus, dus, dat komt steeds dus ik heb nieuwe... het eigenlijk helemaal omgedraaid. Ja. Het is niet zo van, het is een tijdens de opening klaar. Dit is maar gewoon een momentopname. Kijk, en dat is al een heel ander besef. Dat ik die, maar ja, dat is een heel ander besef. Maar dat is ook een hele andere fase dus in je kunstenaarschap. Absoluut. Want, want, absoluut. want, want de, de, ja, de, de, de kunstwerken waar ik eerder aan, aan refereerde... We hebben bijvoorbeeld dat waar je mee afgestudeerd bent... maar later heb je ook iets met babypoeder, uh, met talpoeder gemaakt. Een enorme uh, prachtige uh, wand heb je daar onder andere meegemaakt. Uh, dat, dat, dat had een hele andere status dan wat je nu vertelt... Ja, dat weet ik niet. Vind jij, vind jij het allemaal, ja, waarschijnlijk is het voor jou gesneed nou, kijk, in één logische beweging, hoor. Maar, maar probeer mij dat eens uit te leggen. Ja, kijk, in, in wezen... Uh, wat, ik ook, wat ik ook zei tegen mezelf op Rietveld, dat mijn, uh, mijn werk moet een waarheidsgetrouwe uh, vertaling zijn... van mijn artistiek denkproces. Dat, dat heb ik niet zelf bedacht, dat zegt Samuel Beckett ook. Mm -hmm. Toen ik dat las, toen dacht ik, dat is fantastisch. Iemand die jij zeer bewondert... Is dat niet goed geformuleerd? Nee, ik bevond hem niet zozeer. Maar ik heb wel een, een paar dingen. Want hij zei ook altijd... Never wrote down a word before sing it out loud. Dat vind ik ook prachtig. Mm -hmm. Dus dat zijn dingen... En hij heeft het ook altijd over veel again, veel beter. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk... Maar je moet gewoon die energie stoppen in het werk. En, ja, dan draait het eigenlijk ook al. Omdat je niet zo zin naar het resultaat. Maar gewoon... Kijk, als je, als je energie voelt en je bent aan het werk... Ja, dat is eigenlijk een heel goed teken. Dat kan niemand van je afnemen. nemen. En dan krijg je een soort. Uh, daarom staat het zelfvertrouwen uit. Maar is... wat ik zei over die babypoederwand. Ja. Kijk, dat was eigenlijk. Dat werk heb ik gemaakt in New York. En, uh, en dat is natuurlijk ook een beetje cliché. Maar als je een paar jaar in het buitenland woont, dan begin je te begrijpen hoe Nederlands je eigenlijk bent. Uh -huh. Maar ik begrijp ook dat dat geen belemmering kon zijn. Of een, uh, of een blokkade. Want dat is nu helemaal zo. En die wand is een beetje een soort symbool van... Uh, kijk, een muur is een begrenzing van iets van de ruimte. Maar dat hoeft niet noodzakelijk, weet iets negatiefs te zijn. Dus, dus ik heb die wand bekleed met babypoeder. Babypoeder heeft een beschermende functie, het ruikt lekker. En ik, in mijn gevoel had ik dat helemaal omgedraaid. Dus dat werkt volgens mij ook een soort psychologische overwinning. En zo maak ik eigenlijk mijn kunstwerken. Dus wanneer ik iets maak, dan ben ik eigenlijk alweer verder. Dus... Dan is het, al zo, is het al tien jaar doorkneed. En dan kan ik het loslaten. Dus dat werkt dus eigenlijk voor mij. Dat was ook al een soort omslag. Iets, iets negatiefs kun je omdraaien naar iets positiefs. Mm -hmm. Maar dat zit eigenlijk... Dat zit in jouw hele systeem toch? Dat is, dat is wie jij bent eigenlijk? Daarvoor heb ik een grafsteen gemaakt van babypoeder. Voor, voor Marsman, de dichter? Ja, de dichter. En daar moest ik ook afscheid van nemen. Want dat was toch niet zo'n groot denker. Als, als, als ik had gedacht. Maar... Ik heb hem wel, wel, respect, wel met respect met hem afscheid genomen. Maar dat was in principe een, uh, ja, een steen van uh, twee meter lang. Tien centimeter hoog. Ja. En die had ik helemaal gestampt met babypoeder. Dus op een afstand denk ik, het is een marmeren steen. Maar dan loop je naar die steen, dan is die van, is die van babypoeder. En dan ruik je het leven dus. Het leven en dood vielen mooi samen. In een hele simpele sculptuur. Maar voor mij zijn dat... Ja, ik ben natuurlijk ook beeldend kunstenaar. De vorm is enorm belangrijk. Je uh -huh. kunt niet zeggen, ik, ik voel het inhoudelijk. Het zal wel goed zijn. Die vorm die wordt door, door sommigen. De ene vorm wordt beter door sommigen opgepikt. Bijvoorbeeld door critici in de, in de hoek van de beeldende kunst dan anderen. De, de, de, de boeken en de cassettes, hè? De, de, het boekproject... wat nu ook te zien is in, uh, in Galerie Fons, -Fons Welters. Sommige critici die zijn daar een beetje lauw over. Kan je dat hebben? Dat mensen niet zien wat, jij, wat dat voor jou betekent? Of dat ze dat misschien niet op waarde schatten? Ja, die, die stom wat ik ooit gehoord heb. <laughs> Heerlijk, hij wordt boos. Nou, ja. maar, ik bedoel, als, je dat, als je dat gaat... Uh... Ik, ja, ik weet niet wat ze gezegd hebben, maar als je dat gaat bekijken. Be ja, ik heb, ik, ik heb zo'n hele lijstje gezien van. nou, het is toch al minder werk. en daarvoor was het met die nee, dit is was dit veel is beter. En... Uh, dit is het belangrijkste werk wat ik. Uh, ik heb het over een ethische beslissing. Kijk, uh, dat die werken. dat er een, dat er een soort esthetisch ding ontstaat. Dit is een ethische beslissing. Als, kijk, de geest. dat is het mooiste instrument wat we hebben. Kijk, een van de redenen waarom ik met dat lezen begon. Kijk, acht jaar geleden deed ik een project met een bodybuilder. En uh, ik ging kijken in die gymzaal. En hij was met een, met een aantal vrienden. En die jongen had allemaal schema's voor zijn biceps, voor zijn triceps. En hij had voedsel, proteïne. Allemaal om die spieren in topconditie te houden. En toen dacht ik van, Jezus, ja, wat, hebben we, wat hebben wij voor de geest? Ja, uh, op sommige universiteiten hebben ze dan uh, close reading. Ja. Maar ik bedoel, dit is het mooiste instrument wat we hebben. En we, en we gaan er nog net zo mee als... Ja, we leven nog steeds in de middeleeuwen. Ik bedoel... nee nou, ik bedoel... Ja, dit is de volgende stap. Bedoel, dat high definition, dat, uh, ja, dat, dat, dat doorbreekt die narcistische trans Kijk, in de kunst, de meest bruikbare mythe... Wacht even, even terugdraaien dit mandje. Wat doorbreekt het? De narcisme, de, de, de narcisme bedoel Nasi je? Wel? Ja. Ja, het ik -richten. Kijk, De meest bruikbare mythe in de, in de kunst is eigenlijk de narcistische mythe. Ja. Maar helaas hebben de meeste mensen hem niet goed gelezen. Kijk, het woord uh, narcissus betekent narcose. En in de mythe kijkt... Narcissus kijkt in het water, narcis, en hij wordt verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Mm -hmm. die, uh, maar de mythe fluistert... of de muzen fluistert in zijn oor. De bedoeling is dat je dat spiegelbeeld kapot slaat. Alleen zo kun je doorgroeien. Dus je moet die geest, je moet dat openbreken. En voor mij is dat een... Kijk, de media die gaat je niet vertellen dat je dat spiegelbeeld kapot moet slaan. Die willen kijkcijfers... Kijk, als je James Joyce leest, kijk, James Joyce heeft Dublin geschreven: The Portrait of an uh, Artist as a Young Man. Ja. Kijk, daarna schrijft hij Ulysses. Toen, heel veel critici hadden die man heeft benzine gedronken. Nee, maar Ulysses is fantastisch. Vind ik een week is fantastisch. Kijk, daar gaat kunst over. En niet stomme kunstkritici die dingen niet begrijpen of te lui zijn. Wie heeft dat gezegd? Nou, wil je nu na mijn rugnummers bedoelen? Ja. Oh ja, nou dat ga ik helemaal niet doen. Die heb ik trouwens ook helemaal niet bij de hand. Nou, misschien voelt hij zich bedreigd. Dat zou kunnen. Is een of, in een stom stomzinnigheid. Of heeft het gewoon niet begrepen of het sloeg niet aan. Ja, nou, ik, ik hoop niet dat hij naar luistert. Oké. Okay. Uh, kunstenaar en hoogleraar moderne kunst, Karel Blotkamp, die ken je hè? Die ken ik heel goed. Ik ben wel verbaasd dat je zo boos bent. Ja, maar dat is het stomste ja. wat ik ooit gehoord heb. Oké. Okay. Uh, Karel Blotkamp, die zegt... Uh, ik hou van zijn radicale positiebepaling. Radicale kunst maakt je eigenlijk altijd een eenling. Is dat ook iets wat jij zelf ervaart? Ja, nou, ik voel... nou, ja, uh, Radicale kunst, ik bedoel, uh, Kijk, mijn allereerste werk uh, naar het Rietveldpapioen was een spiegelkubus. Ja. En die sta ik in de natuur. Een van de dingen waarom ik van Lauwetzee hou... Alles, dat is een, van het Taoïsme... In Spinoza, alles is gerelateerd aan de natuur. Kijk, in de natuur dingen manifesteren dingen zich, zich op hun eigen wijze. Dus ik voel me geen eendling en ik voel me geen radicaal. Want dat is allemaal onzin. Dat zijn allemaal verkeerde westerse denkbeelden. Ik probeer me zo gewoon te manifesteren zoals ik denk dat ik dat moet doen. Mm -hmm. En dat is geen reactie, want dat zou ook al fout zijn. Maar is er wel zoiets. Uh, jij voelt je misschien geen eenling of, of radicaal. Maar misschien verhoudt het, uh, de, de, het denken en het zijn wat jij bent, zich soms wel lastig met je omgeving, zou ik me voor kunnen stellen. Omdat jij gewoon heel, nou ja, zoals uh, geloof Martijn van Nieuwhuis van het Stedelijk Museum ook zei, consequent en consistent bent. Dus uh, ja, goed, maar, uh... hoe verhoudt zich dat met, met, met de omgeving? Of is dat überhaupt niet interessant? Natuurlijk is het interessant, want ik, ja, ik sta natuurlijk in de maatschappij. Natuurlijk ja. uh, is het interessant, maar uh, ja, voor mij is het juist... Uh, ja, kijk, om, om voor een kunstenaar ergens vijf jaar in te geloven... dat kan iedereen wel opbrengen. Maar om, om ergens in te geloven voor 20, 30 jaar, 20, 30 jaar lang... en binnen dat, uh, binnen dat gebied nieuwe dingen te ontdekken... Mm -hmm. ja, ja, volgens, mij, volgens mij gaat het daarom. Daar, daarom hou ik natuurlijk van James Joyce, daarom hou ik van Spinoza... Mm -hmm omdat die mensen die... Kijk, Immanuel Kant zegt het ook. De, de hoeksteen van het denken... dat moet ontstaan uit een innerlijke noodzaak. Als je die innerlijke noodzaak niet voelt... Ja, dan, dan, dan ben je al iets heel anders. Uh -huh. In... Maar jij hebt het nu over je verhouding tot de denkers. Want dat is je grootste kracht. Ja, maar je en dat moet is ambitie... de, pijlen, de pijlen van je bestaan. Maar... Ik was nu aan het kijken hoe je je verhoudt tot de mensen. Nou goed, ik, nou, ik, ik, ik moet een heel realistisch leven. Want ik heb twee kindertjes. Ik moet drie keer, ik, Daar ik, moet je ook toe verhouden. Ja, maar dat is prachtig. Ja. Nou, het is, het like, is ik, ik, niet een of het ander bedoel ik. Ik hou niet van een kunstenaar. Ik zit niet op een wolk. En ik zit niet... Uh, ja goed, ik leef eigenlijk in een soort droom. Kijk, wat ik maak dat, dat ons... Kijk, ik, ik, ik heb een geprivileerd leven. Ja. Dat is mooi, maar het is niet van... Uh, dat staat in verhouding met elkaar. Maar juist die, kijk, die consequente manier van denken... en daar ja, ja, dat geeft mij een soort macht. En uh, ja, dat, ja, dat moet alleen maar sterker worden. Maar dat lezen... Ik bedoel, kijk, ik heb ook uh, een, een van de dingen die we... Ik wil mijn makkers in de beeldende kunst niet afvallen. Maar heel veel uh, de manier waarop wij denken... Ja, dat is gewoon een gebrek aan ambitie. En uh, misschien moeten we de hand wat meer in onze eigen boezem steken... En, uh, natuurlijk, curatoren, dat zijn mensen die zijn verbonden aan een conventioneel instituut. En de kunstenaar moet dan eens iets onconventioneel on aan dragen. Mm -hmm. Kijk, mijn werk ontstaat ja, uit een soort onconventie. Dus dat is al iets heel anders. Dus... Maar goed, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat er tussen jou en die conventionele wereld af en toe spanning zou kunnen ja, maar dat, bestaan. Dat is ook goed, want zo, kijk, er zou veel meer frictie moeten zijn in de kunst... Al die mensen zijn maar aardig tegen elkaar. Maar dat... Je vindt het veel te ingeslapen, juist, of veel te bedaagd, als het ware. Ja, kijk, je moet een kunstenaar niet uitnodigen omdat hij honderd uh, e-mailtjes per dag stuurt, of omdat uh -huh. hij op, op een opening kun, komt. Je moet een kunstenaar uitnodigen omdat hij een idee heeft en een bepaalde visie. En die visie die moet, die moet die kunstenaar toest, toetsen. En daar moet, op, daar moet je op gekozen worden. En... Heb jij het idee dat jij daar wel degelijk nu uh, op gekozen bent? Tuurlijk, ja, de... daar ga ik vanuit. Dat is de reden dat ik met fonds ben daarom hebben we. Ja, daarom hebben we, wij zijn hele goede... Bij Fonds Welt, ja. want daar zit je al heel erg lang. Hè, dus dat is. Ja, heel erg lang. Dat, dat, voelt, meer, dat voelt ook al heel weer kort. <lacht> je hebt een ander begrip van tijd gekregen, dat is het. Ja, nou, niet zozeer. Kijk, ja, maar, kijk, misschien heb ik nog veertig jaar te gaan. Dat stelt niet zoveel voor. In vorig jaar heb jij uh, corrigeer me of, of corrigeer me als je dit onderwerp niet wil bespreken, maar heb je eigenlijk weer een, een ongeluk gehad? Ja... Nou, ik, ik ben het uiteindelijk best beschreek, want ik, ik begin er nu al. Ik ben dat er een beetje stoer over begin te doen. Wat is er gebeurd? Nou ja, tot, uh, tot mijn grote ontsteltenis ben ik vorig jaar uh, ja, ben ik gevallen. Uh, en als ik naar rechts val, omdat ik dan van lang ben, kan ik niet val, uh, hoe heet het, valbreken. Ja. Dus ik, uh, ik kwam op de grond gericht en, uh, en ik dacht dat ik een lichte hersenschudding had. En ja, Toen kreeg ik uh, kreeg een pijnschot in mijn nek. En natuurlijk met mijn uh, geschiedenis. Dus toen heb ik mijn ex-vriend, het was in dat, in dat portiek. Ja, die heeft toen de ambulance gebeld. En uh, ja, toen kwamen de broeders. Ja, die voelden in mijn nek. Toen ze zei: ja, ze, we zullen het voor de zekerheid maar even fixeren. Dus toen was ik s'avonds om half over in, uh, in het OVG. Ja, toen kwam de arts en die zei van... Ja, dat ziet er niet best uit met meneer wijn. Dus toen hebben ze foto's gemaakt en toen hebben ze het geblokkeerd. En toen zei ze... Ja, het is bizar, maar... Uh, waarschijnlijk heeft hij weer een nek nekwereld gebroken. En, uh, ja, dus toen ze, ja, toen Ja, was ik natuurlijk helemaal over sturen. En ik denk, godverdomme. Ja, toen hebben ze s'nachts uh, de foto's van het, van het vorige ongeluk. En die, ja, die zaten nog niet in de computer. Dus toen moesten ze s'nachts met een koerier. Ja, toen was het al middels vier uur. Toen hebben ze weer foto's gemaakt. En uh, ja... Ik, ik zat natuurlijk alleen maar te huilen in. Ja. Nou, om het uur werd ik ge, met mijn armen, uh, die trilde heel erg. Dus ik denk, ja, als ik weer functie uitval krijg, dan, uh, dan stop ik ermee. Maar goed, ik werd elke uur getest. en uh, Natuurlijk alweer, om uur kwamen ze ochtends om elke uur naar me toe. Toen zeiden ze van, uh, ja, de vijfde nek werd wel eens verbrijzeld. Maar wonder boven wonder het, het merg, het is niet doorgeslagen naar het merg. Dus je moet wel weer drie maanden in een, in een frame. En je moet in een verzorgingshuis. Maar in principe is het stabiel. Dus ja, af en toe uh, moest ik wel even huilen van geluk. En. Uh, en even kijken. Jij bent ook naar dat verzorgingshuis gegaan? Ja, ja, en uh, even kijken. Maar een, een dag later uh, toen kwamen er al twee visio's. En dan zei hij: Meneer Koolwijn, naar uh, gelijk staan. Nou, toen ik kon staan, toen moest ik echt de huidige vrouw Ja. Ja. En heeft, heeft het, vanzelfsprekend was je dolgelukkig, heeft het ook nog een andere betekenis voor je gekregen? Nou ja, kijk. Uh, die dokter zei van... Uh, ik weet zijn naam niet meer, maar... Uh, ja, na, na een paar dagen uh, kreeg ik allemaal bloemen van familie. Er zijn dan dat voor zei, ben je jarig of zo? Hij zei, nee, iedereen is hartstikke blij dat ik... Uh, ja, je bent toch van land, maar die, nee, Ik zei, nee, dit was wel de vorige <laughs> keer. Kijk, aan de drie maanden, dat was eigenlijk... Ja, dat klinkt... Maar het was eigenlijk een beetje, ook een beetje makkie. Het was ook een beetje vakantie. Kijk, ik kon mezelf eten, zelf koffie. Maar het was meer van... Uh, ja, de dokter zei, twee keer een nekwerf opbreken. En dan, ja, je hoort eigenlijk op bed te liggen je hele leven. Je zegt, dus dat, ja, je hebt een engeltje op je nek. Dus eigenlijk, uh, toen ik weer terugkwam, toen, toen was ik nog ben ik nog gemotiveerder. Dus, uh, maar, ja, ik weet het niet. Nou ja, misschien breng je dit uur ook wel een verhaal. Je hebt het over deugd, hè? Zo straks had je het over deugd. Er is ook, de meeste kunstenaars zijn misschien niet zo gemotiveerd als jij. Ook niet omdat ze die geschiedenis niet meedragen. Nee, dat, uh, ik, begin, ik, ik besef natuurlijk ook wel een beetje dat... dat uh, Ja, dat, dat het ook een soort... Uh, tuurlijk, tuurlijk maakt die, die weerstand, dat maakt me nog sterker. Dus uh, Maar... Uh, maar het is toch ook een kwestie van... Uh, ja, het is toch ook een kwestie van dingen van de juiste wijze interpreteren. Goed. Ja, dat is zo mooi... Wat Spidel als je kan leren. Ja, je moet heel goed differentiëren. Kom je die, als je afgewezen bent, is dat een innerlijke noodzaak. Is dat, is dat de wereld? Zijn dat affecten? Ja. Daarvoor moet je die mensen lezen. Die kunnen. Die kunnen. Dus voor mij is dat. Uh, ja, die differentiatie. Misschien was ik daar als kind ook al goed in. Dat ik die dingen heel goed kon, kon differentiëren. Je krijgt nu nog de opdracht om die tegel in te gaan vullen. Nou, ja, de wijsheid genoeg, uh, zou ik zeggen. Ik reken wel ergens op. Dan doe ik gewoon de huishoudelijke mededelingen. Kunststof is bijna afgelopen, maar zometeen. Margreet Rijntjes met professor Leo Kouwenhover, de ontdekker van de Majorana-deeltjes. Daar gaat het zometeen over hier na acht uur in twee dingen. En ja, een gevecht met een stift. Ik heb hele krachtige handen. We hebben nog 30 seconden in deze uitzending. De tijd is niet onze vriend. Wat ga je erop schrijven? Galerie Fonds Welters tot en met 12 januari trouwens. En dit weekend Amsterdam Art Weekend in Amsterdam. En dan kunt u ook gaan Sch kijken naar het werk van deze man. Joe wijn. Schrijf het. Een schuchtere, een schuchtere aars. Een schuchtere aars. Laat zelden. Een vrolijke scheet.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 Brieven aan de zeegod Poseidon van Sees Notenboom. Teu Boermans en Katja Herbers over de Drie Zusters. En een kerstvertelling volgens Freek de Jonge. In Kunstel TV om 5 over 6 zondag op Nederland 2. Nog een paar nachtjes slapen en het is pakjesavond.